E aí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 Het schoolbestuur heeft dat besloten om af te kunnen van de vele onbevoegde docenten die les gaven op de school. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs op 1 november de subsidie aan de school stopzet. Bij een zelfmoordaanslag in een Shiïtische moskee in Bagdad zijn tientallen doden gevallen. De politie spreekt van een dubbele explosie die aan zeker 35 mensen het leven heeft gekost. De dader liep de moskee binnen en blies zichzelf op tussen de gelovigen die net het gebouw verlieten na het avondgebed...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 Kroes constateert dat iedereen nu te maken heeft met verschillen in prijzen en regels die de markt verstoren. Daardoor heeft Europa een achterstand opgelopen ten opzichte van Azië en de Verenigde Staten. In het noordoosten van Spanje hebben honderdduizenden Catalanen een menselijke keten door hun regio gevormd in een manifestatie voor onafhankelijkheid. Volgens de organisatoren stonden naar schatting 400.000 mensen hand in hand. Van de Frans-Spaanse grens tot aan de grens met de provincie Valencia in het zuiden. Catalonië geniet al een vergaande vorm van autonomie, maar veel inwoners willen helemaal onafhankelijk zijn van Spanje. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, in het zuiden nog wat lichte regen, morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui, maar in het noorden veel zon en overwegend droog bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort! Zandvoort?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 The more, no, no, you tell them one more time. Let's get together. Peace, love, and harmony for all my channel. Soon it's gonna be late. We have to stand up for our rights Rats, Africa bok wala bok ni teler na mama tembo mi xalay nogi tok di lacce mama tembo ye bis fune yo yankoy lacc mama tembo mi xalay nogi tok di lacce mama tembo Like my Mijn lief, om mijn Lolita manosa yo te amancelia Só toda pelo largo y es lo que me he hecho para no olvidarte Tú me decías siempre tú me juraste